Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Door een breuk in een persleiding stroomt er ongezuiverd rioolwater vanuit West-Brabant de Westerschelde in. Volgens het waterschap Brabantse Delta is de vervuiling nog niet alarmerend, maar kan er wel stankoverlast ontstaan. De breuk ontstond vanmorgen in een buis waarop onder meer de riolen van Bergen-op-Zoom, Rozendaal en Moerdijk zijn aangesloten. Om te voorkomen dat de riolen daar overstromen, wordt het rioolwater in de Westerschelde geloosd ter hoogte van de gemeente Rijmerswaal. Het is onduidelijk hoeveel rioolwater al de Westerschelde is ingestroomd. De darmbacterie EHEC heeft in Duitsland nog eens twee levens geëist. Het totaal aantal doden staat daarmee op zes. Zo'n 700 Duitsers zijn ziek geworden door de bacterie. Ze kampen met ernstige diarree, misselijkheid en nierklachten. Gisteren maakten onderzoekers bekend dat de EHEC bacterie afkomstig is van komkommers uit Spanje... In de Spaanse steden Almeria en Malaga zijn vandaag op aanwijzing van de Europese Commissie twee bedrijven gesloten waar de komkommers vandaan zouden komen. Het aantal besmettingen in Duitsland loopt nog altijd op en ook in Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië en Oostenrijk zijn mensen besmet. In Nederland is één vrouw ziek geworden na een bezoek aan Duitsland. De Servische ex-generaal Mladic is gisteren bij toeval opgepakt door een speciaal politieteam dat al jaren jacht op hem maakte. Dat hebben drie anonieme politiemensen gezegd tegen persbureau EP. Volgens hen wisten ze niet dat hij in het dorpje Lazarevo was. In zijn gevangenis zou Mladic op verzoek aardbeien en romans van Tolstoy hebben gekregen. Vandaag besloot een rechtbank dat Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag mag worden uitgeleverd. Dan nog het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog en opklaringen, morgen bewolkt en in het noorden enkele buien. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 19 graden, ook zondag plaatselijk een bui, meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Juna. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM, Net nu, see het. We are coming to you.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 Mijn naam is DJJK En ik kijk hier links tegenover over me. En die plek is gewoon vanavond gevuld. Goedenavond, Ramotsky! En hey, laat zien dat je er weer bij bent. Ja. En als jij er weer bij bent, betekent dat gewoon altijd drie. Feest. Ja, <laughs> altijd feest, altijd dat wou feest. ik net zeggen. En drie uur lang zie je het. Ja. Wat doe altijd ik het sorry. alleen? Dan ja. hebben we twee uur. Waar ben jij erbij? Dan doen we gewoon drie uur lang lekker non-stop, back-to-back in de mix. Maakt niet uit alle gekkigheid op een stokje. En ja, wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Nou, hij zit weer bommetje bommetje vol, kan ik je vertellen. Natuurlijk onze vaste rubriek, alle nieuwtjes uit wereld, die DJ heet. En vorige week, als je hebt geluisterd, toen hebben we kaarten weggegeven. Ja, niet zo, ook zomaar kaarten, nee, gewoon voor 69 Slam Pinkster Beach Vest 2011. Oftewel, met Pinksteren kun je gewoon lekker bij Beach Club Ries met de voetjes in het zand. En ja, wat vinden we daar? Nou, niet de minste DJ's, hè? Nee, geloof niet. Nee, daarom. Nou ja, we komen er straks ongetwijfeld nog eventjes op terug. Uh, nou, wie was spanning. Nou, ik zeg het gewoon gelijk. Vandaag geven we weer kaarten weg. Ja. Het kan gewoon niet op. Zie het heeft gewoon beslag weten te leggen op een aantal kaarten. Speciaal voor jou als luisteraar. Dus ja, wat, wat moeten we er daarvoor doen? Uh, helemaal niks, Hermon Eigenlijk niet. Gewoon een mailtje sturen en uh, ja, je of, motivatie of, uh, erbij of volgen. Natuurlijk. Ja, waarom wil jij er natuurlijk heen? Ja. En waar kan dat mailtje heen? Nou, dat zal ik je even fijn vertellen. See it at cfmzandvoort.nl. Maar ja... Tegenwoordig kunnen we ook gewoon lekker uh, op twitteren de Twitter, ja, op de natuurlijk. Twitter. Dus dan ga je gewoon mij volgen of Ramonski. Nou, Ramonski, wat is jouw vol? Uh, mijn volg... uh, mijn volgensnaam is Ramonski, dat is R-A-M-O-N-S-K en dan drie keer de I. Zo, zo, zo. Je kunt zo bij lingo heen met het spellen, ja. ongelofelijk. En, en die van mij is gewoon Jeroen underscore Koper. En dat is alles wat je hoeft te doen. Gaan we volgen of gaan Ramonski volgen? En ja. Dan hebben wij jouw e-mailadres nodig. Niet voor allemaal uh, crappen die nee, we weer gaan je toesturen. Missen, nee, we, ga, we trekken gewoon uit alle inzendingen. Trekken we gewoon vanavond weer twee winnaars. En wie weet, heb jij een veelborgerige kaart voor dit leuke feest? Nou ja, dit was het feest. Wat hebben we nog meer vanavond in de uitzending? Uh, de Twitter-rubriek hebben we natuurlijk altijd. En ja, uh, ik hoop dat het er nog bij past. Want ik heb ook nog hier een CD'tje binnengekregen van Mason. Ik heb er een tijdje geleden over de lanceringen, Maar ik heb nu ook het feest Gewoon uh, wat er gaat gebeuren Oké, okay. spannend. spannend Spannend, spannend, rond spannend. de klok van 10 voor 10 De party kijkt. Het kan gewoon niet op Maar ja, zullen we naast dat alles zullen we gewoon ook een lekker muziekje draaien Een lekker muziekje? Nou, hier komt hij dan En ja Zullen we de titel er ook weer even bij pakken Joe Negro No sugar Nou doe wij maar, maar wel in de koffie een beetje zuiver hoor gewoon een beetje cola. Zie je? Tot aan twaalf uur! Zo wordt de grote dansvloer. Hou hem hier! kun je wel aan Joe Negro overlaten. No sugar. Hier op jouw CFM Zandvoort. Zie het in de house Zandvoorts grootste Dansvloer. Hey, uh, en ja. Ramonski. Ken jij DJ Broadcast? Uh, nog niet. Nog niet. Nou dan ga ik je, je wat. Veel toch over vertellen. Dat heb jij helemaal goed. DJ Broadcast lanceert een Platform. Vanaf vandaag kun je naar djbroadcast.nl Slash Teslab surfen Om daar je eerste portie gear info tot je te nemen Teslab is het platform Binnen DJ Broadcast Waar DJ's en producers terecht kunnen Om de honger naar informatie over de nieuwste gear Te stillen Hiernaast kunnen DJ's en producers hun vragen kwijt Aan de dokter En vind je er de Institute Audiobot competitie Bij het nieuwe concept Ask The Doctor Kun je terecht met al je vragen over gear Ja en wat heb je nog meer? Heb je problemen met midi-studio-kabels? Of wil je weten hoe je het meeste uit je compressor of synthesizer kunt halen? Of wil je weten waar je het beste je speakers neer kunt zetten? Nou ja, surf dan eventjes naar www.djbroadcast.nl ja, de antwoorden kun je elke twee weken bekijken in een video die uiteraard gepost wordt op de Tesla-platform. Duidelijk, overzichtelijk en vooral tastbaar. Je ziet direct wat er uitgelegd wordt en bovendien wat er op deze manier aan een uitgebreid actief archief vol tips en trucs gewerkt. Ja, tot slot nog even de aandacht voor de fysieke editie van Tesla. Dit is op zondag 29 mei. En waar vinden we dat dan? In Amsterdam natuurlijk. In Amsterdam, maar... Amsterdam ja. ja. Het SAE-instituut. Nou. Johan van Hasseltreeg, 31. En de toegang. Ja, nou, dat is gratis. Is ja, helemaal gratis. Dus wil je er zet het in je agenda. Vanaf 1 uur 's middags kun je terecht en om 7 uur, ja. Dan is het nog echt afgelopen. Ja, we er licht Nou ja, tot zover. Nou, dan gaan we het eventjes over een artiest hebben... die absoluut uh, niks uh, meer nodig heeft aan uh, info. Want het is ons enige echte DJ Afrojack... Ongelooflijk wat die jongen in korte tijd heeft bereikt. Ja, heel lekker, ja heel goed. Mooi, mooi product. Ik was uh, nooit zo'n uh, fan van zijn uh, bliepjeshout, ja, maar nee, langzaam maar ja, zeker ja. komen er meer uh, pla platen uit dat ik zeg van ja! Dat uh, vind ik ook Vooral lekker. In het begin vond ik het, nogal, vond ik het nog leuk. Maar op een gegeven moment vond ik dat het allemaal erg op elkaar lijken. Maar ik vind. Uh, waar die nu, uh, waar hij nu mee bezig is. Ja, ja, hij is gewoon goed bezig, die man. Nou ja. Nationaal, nationaal, alles. Hij heeft niet voor niks uh, een, een uh, award gewonnen natuurlijk. Ja. Uh, voor zijn uh, remix van Revolver samen ja. met David Ketta. Helemaal leuk. Maar ja, nu staat alweer zijn volgende single te trappen om de hitlijsten te bestormen. Dat doet hij samen met DJ Rehab. Nou ja, die kennen we ook wel allemaal ik wel. Ook, ik het zeker weten. Zijn nieuwste Brutata, je hoort meer nou op jouw G-webs als En Even leggen al die blikjes! Even, hoe, hoe, hoe, hoe, uh, dat uh, past helemaal in de plaat. Vind je, vind je het wat, uh, Ramon? Ja, nou ja, het is echt weer een afrojack plaat waar, waar we gewoon weer naar kunnen luisteren. En ik, niet, uh, vind, ik vind het afspraak. meer de stijl van uh, Riaf. Ja, ook. Het is gewoon, het is gewoon een, een, een, een, ja, een soort samenvoegsel van beiden. En ik vind dat dat heel mooi uh, lukt. Ja. En uh, op, uh, ja... YouTube staat het filmpje natuurlijk ja. van de making-of al een tijdje. En zodoende circuleerde er ook al geruime tijd een uh, ja, imitatie uh, ripple Of weet wat ja, ze ermee ja, hadden gedaan. Dat houd je altijd. Nou ja, dit, dit was een hele goeie. Maar sommigen gingen er al echt uh, helemaal mee aan de haal van... De, kijk, dit is uh, de nieuwe afproject. Ja. Wij hebben gewoon eventjes netjes gewacht tot de officiële release. Gewoon lekker de echte. Hier op jou, hem Zandvoort. Zie je het in de house? Hé... Hey, Jij gaat meestal ook uh, naar de feestjes uh, bij Bloemendaal. Ja, Bloem dan heb ik uh, terug uh, nieuws uh, voor jou. Want uh, Reacted on the Beach, uh, wat aanstaande zondag uh, 29 mei bij Beach Club Fuel in Bloemendaal aan uh, zou plaatsvinden. Dat gaat niet door. Dat meen je niet. Ja, sorry. Uh, de nieuwe datum is 18 september en de organisatie is van plan het dan nog groter aan te pakken. Dus dat is wel weer een goed bericht. Uh, ja, nou, uh, ja. ja, maar ja goed, het is toch een beetje. Uh... Nou ja, zal ik eventjes vertellen waarom ze het hebben gedaan. De reden voor de nieuwe datum is een slechte weersverwachting. Alsmede de wens van Reacted and Fuel om er later in het jaar een grotere editie van te maken. Met alle toeters en bellen eromheen. Reacted en Fuel willen een Reacted-waardige editie neerzetten op het strand. En helaas is dit aanstaande zondag niet mogelijk. Alle artiesten die zondag zouden optreden, Keizer Disco, Edwin Oosterwal en Eva Maria, zullen doorgeboekt worden naar zondag 18 september. Reacted frontman Joris Voorn zal de line-up uh, 18 september aanvoeren. En ja, Reacted on the Beach op 18 september zal tevens de big closing zijn van Beach Club Fuel. Dus het, uh, ja. het, we hebben gelijk al, aan het begin van het seizoen, dit slotfeest. Ja, maar ja, pakken. goed, ja, als ze nu al beginnen over het slotfeest, terwijl er nog zoveel andere momenten zijn, dan vraag ik me af of het wel... Uh... Gaat lopen? Ja, nou ja, ja daar, da, ja, ik weet het niet. Het is, ja, het is, ik vind het allemaal, het, ze beginnen nu al over het slotfeest en dat, ik weet niet of dat wel goed is, maar als, ja. hun, uh, als hun het zo goed vindt. Het is ook een beetje hype natuurlijk, uh, misschien. Ja, natuurlijk wel. Maar Kijk, ja. Disco is natuurlijk hartstikke bekend. Ja. Maar de, de andere twee namen zeg maar eerlijk gezegd niet zo bij te veel. Ja, ja, goed, het is meer de naam van het feest, de, uh, rejected dat kennen we natuurlijk wel, maar... maar ja, ja, van ook, Joris Voorne uh, en dat is ook een... Kijk, nee. je, je hebt bijvoorbeeld, je hebt uh, Beach Club Vroeger, heb je ook op het strand daarna zitten. En als die slecht weer hebben, dan gooien die gewoon de dak erop. En ja, maar dat, dat uh, doen ze toch bij alle tenten tegenwoordig? Ja, maar ja, ik vind het dan... Nou, stom wil ik het ook niet zeggen, maar ik vind het dan niet echt handig dat hun dat zo aanpakken. Oké. Dus ze lopen gewoon omzet mis, lijkt mij. Ja, want er is ook geen ander feest voor in de plaats. Nee, daarom Dus dan uh, de lege deuren Hé, hey, maar mocht jij je kaarten uh, terug willen sturen Alle kaarten die in de voorverkoop zijn gekocht Blijven gelden voor 18 september Maar wil je liever je geld terug Dat is uiteraard ook mogelijk Stuur hiervoor dan een mail aan Info Vermeld hierbij jouw volledige voor plus achternaam Je bankrekeningnummer En voeg een kopie van je ticket toe Wil je meer informatie? www.beachclubfuel.nl Nou ja, het lijkt me duidelijk Ja en ja, wil je, wij hebben nog een kaarten weg te geven Wil je die felbegeerde kaarten Voor 69 Slam Pinkster Beach Fest 2011 Met Pinksteren Bij Beach Club Ries. Hier aan het Zandvoortse strand Met niemand minder Als Richard Durand, DJ Gosse Om maar even twee namen de eter in te knallen Dat kan heel makkelijk Stuur even een mailtje naar seeit@cfmzandvoort.nl. Weer of geen weer Weer of geen weer, dit gaat gewoon door en mogen mocht je zeggen, nou, ik doe het liever met Twitter. Dat kan natuurlijk ook. Ga mij dan even volgen en stuur mij eventjes een direct message. Met daarbij, of gewoon een message. Met jouw e-mailadres. En wie weet pikken wij jou als een van de winnaars eruit. Want ja, we geven meerdere kaarten weg vanavond ook weer. En ik zou zeggen, volgende week doen we het weer. Gewoon omdat het kan... Zie je het in de house, zeggen we dan. Hey, en nou over house gesproken, wat hebben we klaarstaan? Jij zei net, Gregor Saldo tweet al van... Ja, ja. Mijn nieuwe plaat is nou uit op G-Rex... Jij hebt hem vorige week ook kunnen horen. Maar we vinden het zo lekker, lekker zomers. Dan nou, kondig hem dan maar aan. Madalena! madalena short, Dit is het. tot aan twaalf uur. Madalena, madalena, Alleen de heetste bit. Madalena, non chora, vem brincace. Chicano. Madalena, non chora, vem brincace. Chicano. Madalena, non chora, vem brincace. Chicano. Madalena, non chora, vem brincace. Chicano. Chora, vem brinca se te calor, vem brinca nog de beach mix, die is gewoon ook lekker. Nou, ik vind dit, dit is gewoon gek. Dit is gewoon, dit is puur corona. Je moet iedereen op het strand. Voet is in de zand. Dit is gewoon ik krijg gewoon zijn. al ja. Ik zie het gewoon voor me. Ja. Ik <laughs> zie het gewoon voor me. Hey, we hadden net uh, al negatieve negatief bericht, maar we gaan even naar het positieve toe. Ja. Ik heb hier een nieuwtje, want Benny Rodriguez uh, is speciaal weer terug. Na zijn sabbatical van ruim 9 maanden vanwege persoonlijke omstandigheden gaat de Rotterdamse DJ Trots Benny Rodriguez het draaiavontuur weer eventjes aan. Op woensdag 1 juni begeeft Benny Rodriguez zich weer achter de cd-spelers alsof de Rotterdammer nooit is weg geweest. brengt hij meteen een extra lange zet ten gehore... 5 uur lang maar liefst neemt Benny het publiek mee langs al het moois wat het elektronische muzikale landschap te bieden heeft. Verwacht mooie, warme diephousen zoals Benny die het liefst draait in de vroege uurtjes. Maar ook knallende. Primetime Tech House, waarmee hij groot is geworden. En wie weet komt de smerige, diepe, rauwe techno. Die Benny tegenwoordig onder zijn nieuwe ROD Alter Ego presenteert ook voorbij. Wie zal het zeggen. Wat al wel vaststaat is dat Benny Rodriguez voor you... het perron Rotterdam zijn enige cluboptreden is gedurende deze zomer. Na dit spektakel is hij namelijk alleen te bewonderen op de volgende festivals. En hou je vast, daar komt het. Free Your Mind Festival, Latin Village, Festival uh, Rocket Outdoor... Dance Valley Festival, Solar Festival en Loveland Festival. Voordat hij weer onduikt in zijn sabbatical grot. Nou, ja. dat, dat noem ik eventjes een knallende zomer. Ja, zeker weten. Maar Alle grote dan, feesten. Ja, wat ik me nou afvraag, wat, wat doet hij dan in, in die periode? Wat, wat, wat houdt hem op? Hij ligt alleen maar in zijn bed, denk ik. Ja, nee, nou, hoor. Je Geen idee. komen voor al die festivals. Geen idee, joh. Misschien uh, zit hij onder een alter ego uh, te produceren als ja, dat nooit tevoren. Het kan allemaal, je weet het nooit. Nou ja, dan nog eventjes. De warme uur van deze avond ligt in handen van de aanstormend talent Die Ribeiro. En Die Ribeiro mag bij de meeste mensen nog niet tot de verbeelding spreken. Maar als het aan Benny ligt, behoort hij tot een nieuwe generatie Rotterdamse underground vaandeldragers. En wil je weten waarom Benny zo lyrisch is over deze jonge hond? Kom dan op tijd, want Die Ribeiro trapt deze bijzondere avond om een stipt 11 uur af. Komt het al een beleven op de dag voor Hemelvaart in de nieuwe Rotterdamse Underground Club Perron. Die sinds de recente opening al meteen hoog ogen scoort met.. Optredens van onder andere Ben Sims, Mark Romboy, Kabale und Liebe, Scream en Dr. Lecterlove. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het geweldige Function One soundsysteem dat in deze Rotterdamse club staat. Dus Benny Rodriguez voor you at Perron Rotterdam belooft op voorhand een heel bijzondere avond te worden. Wees er dus snel bij want er zijn maar 600 tickets beschikbaar. U bent gewaarschuwd. Wil je de kaarten kopen? Dan ga je even naar de site van Ticketscript. Tot zover dit nieuwtje over Benny Rodriguez. Ja. Hou me hier natuurlijk bij Ziet, want straks rond de klok van tien voor tien. staat ze weer klaar. Alle hete feestjes waar jij dit weekend heen moet zijn. Of moet zijn geweest. We hebben ze klaar staan in een hete rij. En straks ook natuurlijk een uur lang non-stop DJ Ramotski in de mix. Je hebt er even weer een week op moeten wachten. Ja. Wat zeg je? Twee weken maar liefst. Maar hij gaat vanavond weer vlammen. En dat is nog erger als Ibiza. Heb je het trouwens gehoord op Ibiza? Om er even wat te... Nou daar worden allemaal mensen al geweerd, Want uh, het staat aardig in de fik daar. Grote nee, nee. bosbrand. Gelukkig gaan uh, de meest onbekende kant van die pizza. Okay, want ik nou, wil er deze nou ja. zomer ook nog naartoe. <laughs> maar ja, dat nee, nou, heb uh, ik er niet van Maar dat. Nou ja, dat een grote bosbrander dus. Daarom. Hé, hey, maar ik uh, check even de mailbox en ik zie al de nodige mailtjes binnenkomen voor het feest. Ja. En onder andere van uh, Carolien. En die zegt ook, ja, ik heb vorige week uh, helaas misgegeven bij de kaartjes. Maar helaas had jij ook een hele gave plaat waarmee je afsloot uh, tijdens jouw set. Dat was volgens mij iets uh, van uh, Jewel. Dat klopt helemaal. Uh, Third Party is de artiestennaam. En uh, Jewel is uh, de platennaam. En omdat ik vorige week maar heel, ja, toch het laatste stukje kon draaien. En ik hem zelf heel erg gaaf vind. Speciaal voor jou. Dit is Third Party. Duo. van Zongfoort. Zie, je hem zong voort, zie je het in de house. Tot aan 12 uur alleen maar de Hetze Beat. ja, Heetse Beat. Krijgen wij ook wel eens in de brievenbus, Ramon. Uh, Want ik krijg de, de nieuwe uh, cd van uh, Mason. Mason ja. ken, je, ken je die jongens? Ja, ik, uh, Mason? Uh, ik ken Mason, ken ik een uh, jarig jaren. Van van een hele tijd terug van, uh, van uh, de productie met Chester had hij toen ook vandaan Ja, on onder, onder andere. Ja. ja, Mason die lanceert het uh, debuutalbum The Arming. Us. Dat is een uh, album met onder meer Rose Murphy, Curtis Blow, DMC, Sam Sparrow, Aqualung en Zwee om maar... Even een paar namen zoeken, te noemen. Ja, ja The heet het uh, debuutalbum dus. En dat is uh, van de het Amsterdamse producerduren... I.A. Ie, Jason Gronis en Koen Berrier. De LP uh, verschijnt op een label Animal Language. Uh, doorgaans dansvloergericht DJ-werk uh, uitgebracht wordt. Maar met deze schijf willen ze een andere kant van zichzelf belichten. The is een luisteralbum met verrassende popliedjes. Ja, ik heb hem eventjes in mijn cd-speler geknald. Gewoon omdat het kan. En ik zal je zeggen... Heerlijk. Ja, het klinkt wel, ja. Het klinkt wel. Ja. Ik liet je net even een paar tracks ja, hier even klinkt. in de studio horen. En het is echt gewoon van alles wat. Maar ontzettend goed. En ik denk dat het ook best wel een beetje de trend kan worden van de huidige uh, dance-industrie. Ja. Want ik kreeg ook wel uh, toevallig uh, de nieuwe Mixmash uh, promo binnen. En die platen zijn ook allemaal verschillend. Ja. Gewoon een plaat dat je in ene moment denkt van... Hey, heftige elektro, Ander moment. Ja, ja, ja, ja. Toch weer even een uh, leuke hiphopbreker in. Ja, dat komt ook. Ik vind ik ook. Als je op Bloemendaal bent. Of op een feest. Dan zie je dat veel vaker. Echt, echt stevige house. Af afwisselen met, met, met, met, met hiphop. En dan. Het, ja, het, ik, ja, ik, ik vind het heel stoer. Ja. Dat, dat is juist het leuke. Een beetje af, uh, afwisselend. Hey, mocht je nog nooit van Mason uh, gehoor, uh, gehoord hebben. Ja. Ik heb hier even een lijstje speciaal voor de dummies. Ja, de Waal-Wapenfeiten. Met beul van Jasons uh, uh, klassieke viooltraining in combinatie met zijn voorliefde voor diverse uh, muziekstijlen... Uh, wordt samen met live en studio-partner uh, Koen, uh, gek op oldschool synthesizers en bandlid van diverse rockbands, een compleet eigen pad, uh, padbal wandelt. Samen beschikken de heren over het talent om zowel vuige nachtelijke dansvloerklappers als daytime radiohits te produceren. De Amsterdammers zijn weer onvoorspelbaar in zowel wat er gedraaid wordt in de clubs als wat er gecreëerd wordt in de studio. Dance Music voorgevorderde dus, maar niet te ingewikkeld om onbegrijpelijk te worden. Ja, ze hebben onder andere dus, uh, wat jij al zei... Uh, superstar uh, Chesto uh, gedaan uh, ja. als opwarm DJ. Uh, DJ sets uh, op wereld uh, bij de hoofdpodia van onder andere... ...Sensation, uh, Dance Valley, Tomorrowland uh, tot Greenfields... ...Global Catering en een waslijn aan clubs... ...in zo'n beetje alle mogelijke uithoeken ter wereld. Ja, de, hun werk is uitgebracht op gerenommeerde labels... ...als Ministry of Sound, Great Stuff, Skint, uh, CR2, Mute en Piccadol... Ja, maar de absolute hoogtepunt was uh, voor ons nog... ...is een wereldwijde clubkraker. Exider, uit 2006 alweer. Uh, ja, en die doet Exider, het nog... Ja, Exider, dat, ja, ja. Ja, ja. ja. Kijk, dat was hem. Ja, die heeft zich verder gewoon de nummer 1 positie uh, behaald. Nou ja, ik zeg gewoon... ...mocht je het album nog niet in huis halen... ...ga dan gewoon even via de iTunes of bol.com. Noem het maar even. Of uh, bij je plaatselijke uh, oh, ja, cd-boer. Ik heb in ieder geval één hele gave trek uitgekozen van dit album. Dat is Choices, samen met... Uh, Curtis Blow, hoort hem hier op jouw Siefems antwoord, dit is Mason. The tone the tune, fuck, fuck running at home. Dancing is a form of movement and prancing. We're up in improvement. Sort of sport, import, extra export. Mason holding down the fort. The mainframe is boxed.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 Mooi yeah, yeah, yeah, simpel Ramon, je yeah. yeah, hebt keuzes, Don't luister naar dit, <laughs> dat kunnen this, we yeah, ook wel yeah, door te ingooien. Dit was uh, Masons featuring Curtis Blow met Choices. En zullen we gewoon even snel gaan twitteren, gewoon even een paar leuke tweets. Ja, George uh, Anthony, uh, vriend van de show natuurlijk, die zegt, ik ga vanavond eventjes kijken bij mijn boys uh, Crack van Buren, Timothy, Watt en Roog, oftewel Deep Heat. Ja, DJ Provostland, uh, die heeft er eentje aan uh, Chucky uh, gestuurd, dan check message. Dus binnenkort, wat zal het zijn? Uh, ja, misschien, ja, ja, ja. misschien een leuk plaatje weer? We gaan het in de gaten houden. Wat hebben we nog uh, meer uh, voorbij gedaan? die het gisteren openingsfeest van uh, Fuck en Famous. Ibiza. En dat, uh, dat was een uh, knalfeest. Volgens mij die. is hij uh, speciaal met een uh, eigen vliegtuig erheen oh, gegaan. Ja, de, een uh, heel vliegtuig is uh, beschilderd. Uh, met Fakmia Air, ja. Nou, Fuck Me Famous, uh, En ik zie hier van uh, Schizofrenics uh, vanavond 2 uh, uh, tonight 2Hour Zet het Kerkplein Breda. Kom en join the party. En ik zal je vertellen. Dit feest staat vanavond in de partykijt. Zo meteen meer. Uh, ja, verder nog, uh, ik heb een hele leuke titel van uh, Mark Benjamin. Dat is een beetje een uh, lokale DJ. En die heeft een een hele Lokale vet, DJ. Uh, ja, nou nee, ja, hoofddorp hoofddoor. Het is net even wat dichter in de buurt dan die beats of Miami. De broer van uh, Lady B. Ja, Lady B. En uh, die heeft zijn uh, zomeragenda. Voor voor, hij krijgt een tour, een ghetto tour, noemt hij het zelf. En uh, die heb je op uh, de Twitter gezet. nou Dat is echt het huis maandag te Hij gaat naar Bulgarije. Hij gaat uh, het weekend dus in Nederland. Dus door nog een keertje Ibiza en dat dan uh, zeven weken lang, elke dag van de week, in een ander land rijden. Ja, die jongen die, die timmert hard aan de werk ja, hoor. Dat, uh, dat doet hij goed. Maar hij was voor. Uh, ja. Nu staat hij een beetje in de bekendheid. Maar hij was altijd al heel goed bezig. Die, die gozer, ja. wat hij doet met die CD-spelers. Een tovenaar. Ik zeg, en dat, en dat hou hem in de gaten. En het mooie eraan is, ik heb, hem wel eens, ik heb hem wel eens gesproken ook. Hij is ook heb heel aardig. Gesproken? Ja, nee, ja, goed. Hij is gewoon heel aardig. Heel, heel back to earth, weet je. Gewoon heel nuchter, om het zo te zeggen. Weet je? Heel veel uh, DJ's hebben capsules of, of, of iets anders uh, waar ze trots op zijn. Maar hij is gewoon heel, nou, Heel eerlijk en heel... Uh, Zeker te weten. Hé, hey, ja. maar uh, nog een laatste tweet voor vanavond. DJ Raimundo, vriend van de show ook weer. Hij heeft een heel druk weekend. Vanavond zat hij in Café de Kroon aan de Rembrandtplein, is dat. Hè? Ja. En uh, ja, tomorrow charity event met uh, Dresscode blue. En heeft hij de Escape Amsterdam. Framebusters. En zondag Lady Killers ja. in Bloomingdale. Kortom, een druk weekendje. En dan vanavond exclusief hier natuurlijk in mijn set De nieuwe DJ Raimundo. remix van Jekke Jekke Altijd leuk natuurlijk Ja, ik ben benieuwd Ja, ja ben je benieuwd? Nou, DJ Silence heeft hem ook uh, ge Ook heel vet En uh, ik, ja. ik heb hem eventjes hier naast me liggen Nee, dus nee. ander, ander, andere. <laughs> ja, ik zat te kijken wie hier nog meer had gedaan hebben niet uh, Ik kom er straks wel op dit was de par Of uh, de tweets uh, de, Tweets en beats Allemaal druk, druk, druk Ongelooflijk Gauw door met uh, lekkere muziek Want uh, Ja, die partykijt, Hij staat voor de deur Hij staat er echt al Nu is deze plaat nog Van Spencer and Hill Ice Spy Matteo Sala remix Dit is zie It Shouting out loud, you're rocking like a hurricane inside and out, boy. You ain't gonna get away. There's only one way out, so you might as well surrender. You really got that body thing shouting out loud, you're rocking like a hurricane inside and out, boy. You ain't gonna get away. There's only one way out, so you might as well surrender. De Sala remix. Het is iets later geworden. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. De, de party kijkt, Ik heb hem hier voor je klaarstaan. Want welke feestjes doen er toe dit weekend. We gaan vanavond naar sappig. Ja, lekker sappig feestje. Ik heb het niet over jouw broodje, Pascal. Het ziet er ook lekker sappig uit, maar... Het is toch wat anders. Vanavond is dus in de escape. Van 11 tot 5 uur in de ochtend kun je daar terecht... De kosten 12,5 euro exclusief vier Kaarten zijn te komen via P-Logic. Met daarin Olivia Revan en Aaron Kill. Brian Chandro en Santos. Mitchell Niemeyer. Giancarlo, Owen Joy. Scott, Steve Rock. Kid Q. Roy Benton. Zenbox, Flava. Het wordt hosted bij MCVI. Kortom, voor 12,5 euro heb jij heel veel DJs. Ja, ik zag net al de tweet voorbij komen ja. van Schizophrenics. Vanavond op het kerkplein. In de, de Dongenstraat in Breda De toegang is gratis Vorige week ook een heel gaaf feest Allermeem Ook heel anders opgelegd